Je kunt straks goedkoper met de trein naar Duitsland. Het nieuwe Nederlandse spoorbedrijf GoVolta gaat vanaf maart drie keer per week een trein laten rijden tussen Amsterdam en Berlijn. Het is voor het eerst dat er overdag concurrentie komt voor de NS en Deutsche Bahn op die lijn. De reis duurt wel iets langer, maar GoVolta denkt dat ze het ook veel goedkoper kunnen. Een enkeltje Berlijn gaat bij hen gemiddeld 30 euro kosten en de goedkoopste kaartjes zouden maar een tientje kosten. Ook gaat Go-Volta drie keer per week tussen Amsterdam en Hamburg rijden. Daar rijdt nu nog, ze, nog geen rechtstreekse trein. Het dodental door hoge golven op Tenerife is opgelopen naar 4. Een vrouw die met spoed naar een ziekenhuis was gebracht... is daar overleden. Spanje-correspondent Miralde de Bruyne. Ja, wat er is gebeurd is dat deze mensen waarschijnlijk... in of rond een natuurzwembad waren. Dat is eigenlijk een soort van afgesloten stukje zee aan de kust. En uh, hoge golven hebben ze ja, het open, open water, de open zee ingesleurd... en daar zijn ze waarschijnlijk verdronken. Uh, die vrouw die uh, is omgekomen, ja, die is nog gereanimeerd, die laatste vrouw... en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Maar dat ja, mocht niet baten. Er wordt nog één iemand vermist... En in de Sint-Jan in Den Bosch is weer een kerststal te bewonderen. Er zitten delen van een praalwagen van een carnavalsvereniging verwerkt, zoals een mini-Sint-Jan en de Diesbrug. Deze bezoekers hebben er maar één woord voor. Hij staat er gewoon prachtig bij. Ja, ik ben al een paar keer tussendoor geweest, maar uh, hij staat er prachtig bij. Het is uh, abnormaal zo mooi dat ze het gemaakt hebben. Het is het echt het al prachtig. Ja, prachtig hè. Sorry.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 drijver. Al 35 jaar. Oh. Niet om heen. Rob Harms. Op ZFM's afhoord. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Two men I'm En met deze single van Starship en Built This City... openen wij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Hele goeiemiddag. Het is zeven minuten over twee uur. Vanuit een bewolkt Zandvoort zijn we er drie uur lang hier op de Zandvoort radio. En voordat we gaan vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen... gaan we eerst naar Duitsersveld. Want daar is onze eigen Piet. Die niet mee is met Sinterklaas. Ofwel Piet... Sinterklaas moet nog komen vanmiddag als het goed is, maar hopelijk okay. zijn we hier aan het voetballen. En uh, inmiddels zijn we 35 minuten onderweg, half twee zijn we begonnen. En de stand is uh, 1-2 voor uh, SDOB uit brugge waderland Aardeland. Vloeg die iets aan het aantal plaatsen boven ons staan. Het is overigens uh, niet zo verwonderlijk. want we missen we vandaag weer een groot aantal spelers uh, van ons vaste team. ...die nog steeds geblesseerd zijn... ...en die ook uh, voor de winters niet meer terugkomen. Ik noem me even... Uh, Nigel Berg, Karstenvries, Koen... ...Koen, Magielsen, twee gebroeders... ...Vertoe, Butwater, Belenkamp ...en ook sinds vorige week Dylan Kreuger. We hebben uh, we vandaag wel een debutant... ...we hebben Johannes Dasilha. ...dat is een, een jongeman die komt uh, van HFC... gedaan, kon daar het niveau niet aantikken... ...en na veel moeite is de overschrijving... Uh, vandaag wel uh, lukt, dus hij speelt vandaag voor het eerst... Uh, nogmaals, Sanspoort begon heel aanvallend. Uh, met twee kleine kansjes. Maar in de zevende minuut van de SDOB op voorsprong. naar nou, een, een, een, een prachtig uitgespeelde aanval werd de 1-0. Simpel erin getikt. Nog geen twee minuten later, zes minuten later, de dertiende minuut, weer een aanval van de SDOB waar niet genoeg ingegrepen werd. Heel simpel, konden links buiten de bal in de rechterbovenhoek schieten. Dus we stonden al na 13 minuten met 2-0 achter. Inmiddels hebben we iets meer grip op de wedstrijd. En, maar ja, we zijn toch wel heel, door al die uitvallers en allemaal jonge invallers. We hebben ze van 16, 17 jaar bij lopen vandaag. En dat zijn allemaal jonge talentvolle jongens. Maar nog niet op het niveau tegen een groeteneerde vloeg als SDB toch blijkt te zijn. Ja, en vorige week waren we natuurlijk wel compleet hè? Nee, voor, nee, want de grootste waren er vorige week ook al niet. Ook al niet. Er zijn er nog twee bijgekomen, na, na vorige week. En ja, nogmaals, die jongens hebben wel heel, heel de stemming. Ze hebben heel hard getraind deze week. Ik was donderdag bij de training en dus de animo was goed. En, en, ja, maar je hebt bij missen gewoon echt het, het voetbal gokken. Een beetje meer routine en ervaring die we gewoon dankz door, door al die blessures... Uh, uh, ja, die missen we gewoon de goede spelers. Oké, okay, nou hebben we een mazzel, Piet, dat het de laatste wedstrijd is voor de winterstop, hè? Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop en ik sprak van de week met de trainer. Die, uh, die zei ook, hij zegt, nou laten we gewoon de, de, de winterstop aanpakken op alle blessures te herstellen. We hebben eigenlijk voetbalkwaliteit genoeg, maar we missen er nu in één keer te veel te, tegelijk eigenlijk. Als je er lang af en toe eentje is, is het niet zwerg. Maar acht invallers is gewoon te veel op dit niveau. Zo, ja. En, en, en dat dat, mis, dat is gewoon jammer. Maar goed, 1-2. je daar. had net een kans. Je zag dat de keeper van SDOB redelijk ver voor zijn goal stond. En hij probeerde het van afstand. En hij ging net op de, op, in het bovennet op, de, op het op de doel. Op het doel viel de bal net niet onder de lat. Maar over de lat. En als hadden 2-2 gestaan. Maar... Nou, 33 minuten is het 1-2 voor SDOW en ik hou ja, jullie op de ogen. Oké, okay, dankjewel Piet uh, voor dit moment. En uh, straks kom ik uiteraard weer bij uh, Piet uh, terug voor het vervolg van uh, deze wedstrijd. Nou, vandaag uh, Zandvoort op zaterdag. Ik zit uh, alleen uh, in de studio, maar gelukkig hebben we wel al een beetje kerst. Want uh, ja, eigenlijk is het vandaag uh, de kerstbomen dag. Hè? Ik zie iedereen uh, slepen met uh, kerstbomen. En bij mij zelf staat hij ook al uh, thuis, dus... Uh, Iedereen aan de slag met de, de kerstbomen en succes met uh, ja, de ballen en de slingers en dergelijke. Wij gaan uh, vandaag een uh, leuk programma tegemoet met uh, onder meer uh, de kindercommissie. Want die is afgelopen woensdag uh, geïnstalleerd. En uh, Ger Loogman, collega, was uh, daarbij aanwezig. Ga straks luisteren uh, naar zijn uh, sfeerreportage van uh, de installatie van de kindercommissie. Verder uh, weten we wat er in het uh, Holland Casino gaat gebeuren. The World of Dino's. En uh, ook daar waren verslaggevers van uh, ZFM bij, bij aanwezig. En ook uh, daar komen we verderop in dit programma op terug. Dus lekker blijven luisteren. De Zandvoorts Radio, we hebben er zin in. En uh, de kerst komt er vast en zeker helemaal uh, aan. En uh, ook op de radio. De zaterdagmiddag. Uit de uh, Saturday Night Pieper. Horry, Yvonne Helleman. En If I Can't Have You. Ja, ja. Kerst hebben we gisteren, of, uh, Sint hebben we gisteren al gehad. En we gaan op uh, naar uh, de kerst. En trouwens, vandaag uh, heeft de kerstman ook nogal wat uh, een en ander te doen. En uh, Sinterklaas natuurlijk ook. Dus uh, ja, ze gaan een beetje door elkaar heen lopen. Vandaar ook deze plaat. En uh, die heeft het over uh, beide. Hier is zijn Temming.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 En ook vandaag moeten uh, de dus zin nog uh, wat cadeautjes uh, langs brengen. Hij is nog niet weg hoor, maar uh, ja, hij vroeg toch een uh, heel gelukkig uh, kerstfeest. Dat was uh, de plaat van 1 Temmin die ik uh, zojuist draaide. Daarachteraan team Impala en Dragula. We gaan weer uh, naar Duitsveld Slot eerste helft van de wedstrijd tegen SDOB. Hoe is het daar uh, Piet? Nou, we zijn, uh, toen ik jullie vliegde was het uh, 1-2. En het is inmiddels 1-3 geworden. En, uh, een uitval van, uh, over de rechts van uh, SDOB. En uh, naar mijn mening het buitenspel, maar de grens vlag er niet in. Pas simpel de goal af te maken. Dus het is 1-3. We uh, hebben nog wat kleine spel, de prikjes van Zandvoort terug. Maar verdedigend uh, schieten we vandaag, met name in het centrum, uh, laten er wel wat steekjes vallen. En uh, zijn er ook regelmatig kansen voor SDOB die ze nu weer eigenlijk uh, allemaal omhoog steken. Maar de keeper blijft hier staan. Uitbraak was van SDOB. Oh, oh, oh, oh, oh. Nog, nog een kans. Nou, een wel de vlag omhoog. Weer de vlag naar beneden. En weer een heel, Nee, dit geen strass op. Voor SDOB was een aanval van SDOB. Uitval over Zandpater Jesse. De Haan is goed bezig vandaag. Wordt nu afgeremd. Ook vrije trap. We zitten op het verslag van rust nu. Neem even die vrije trap. Nee, misschien uh, kan, kan het uh, stand nog iets aantrekken worden. Met de kweetkamer in het uitzicht. Janice Kemploffer! Het valt op dat de SDOB er redelijk wat supporters mee heeft genomen. Ik zie er tussen tussenin in de tribune, dus je hoort af en toe wat kreten van de supporters, Jannes en zo. Vrije trap is geweest, het, het, het, het blijft nu uh, 1-3, scheid zich de uit. het is rust. Ik voor voort gaan rusten en uh, ik hoor jullie in de tweede halve graag. Te... Ja, ja, Piet uh, vandaag dus uh, tegen SDLB. Weet jij uh, waar het voor staat? SDOB. SDOB sportvereniging op de Broek op Lange Dijk denk ik ongeveer zoiets. Nou, het is uh, sterk door onderling begrip. Oh, nou, dit is het, dit is het het is broek op Waterland word ik hier door een aantal broek in Waterland word ik door een aantal mensen gecorrigeerd. Dus, uh. Ja, en staat het staat voor vereniging uit broek in Waterland. Ja, zeker, maar het staat voor sterk door onderling begrip. SDOB. SDOB, sterk door onderling begrip. Nou, mooi. Nou, mooi. En vandaar dat ze ook, ook uh, 1-3 voorstaan, waarschijnlijk. Yeah. <laughs> ja, denk ik ja, oké. Hé, ga lekker rusten en straks uh, komen we weer bij je terug. Dankjewel, okay, Piet. Dankjewel. Oh, ja. Daarop uh, Duitsjesveld, inderdaad. Uh, 1-3 is de ruststand. Terug naar de beginperiode van deze radiosender. 1989, ja, toen broedde het op hier in Zandvoort. En werd ook veelvuldig op de radio gedraaid deze single License to Kill. Uiteraard uit de gelijknamige James Bond film. Ja, dat waren er nog eens tijden met Clarence Night en de Pits. Nou, het is uh, half drie. Tijd voor het weerbericht. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En we gaan eens even kijken naar het weer van uh, Rico Schreuder. Het is uh, vandaag bewolkt en er zijn perioden met regen. Later vandaag draait het alleen maar om buien. Gat de Temperatuur loopt uh, geleidelijk op van uh, ongeveer 4 graden vanochtend... naar 10 graden in de namiddag. En uh, ook in de avond blijft het een uh, graad of 10 de zuidenwind is matig, NAC hier vrij krachtig, windkracht 4 tot 6. Dan gaan we naar morgen. Morgen vooral in de middag en avond enige tijd regen. En temperatuur zo rond de 11 graden. Van maandag tot en met woensdag wordt er nog zachtere lucht aangevoerd. En wordt het maar liefst 13 graden. Verder valt er van tijd tot tijd helaas wel regen. Donderdag nemen de regenkasten tijdelijk af. En is het met 9 of 10 graden iets minder zacht? Een overgang naar winterweer is echt voorlopig niet te verwachten. Nou, wil je het weer nalezen van Rico Schreuder? Kijk dan op de Facebookpagina van Rico Weer. Of Weerman Rico, zo moet ik het zeggen. En dan blijf je op de hoogte van het laatste weer hier in de regio. Zo dadelijk gaan we het hebben over de kindercommissie, want uh, daar was geen loogman bij aanwezig. Afgelopen woensdag werden ze geïnstalleerd op het uh, raadhuis. Maar eerst gaan we deze plaat voor je draaien. Hier is de nieuwe single van Alex Warren. Here the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall.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 Veel rust bij de voetbalwedstrijd van vandaag. We hebben het over SV Zandvoort tegen SDLB. Daar staat het 1 tegen 3, de ruststand. En zometeen meteen de tweede helft uiteraard met Piet Pijper. Brengt ons wel in de gelegenheid om aandacht te besteden aan de kindercommissie. Want elk jaar hebben we hier in Zandvoort een nieuwe kindercommissie. En ja, die doen heel goed werk en die weten ook wat er bij de kinderen leeft hier in Zandvoort. Nou, mijn collega Ger Loogman was afgelopen woensdag bij de installatie aanwezig. En we gaan eens even luisteren hoe hij dat ervaren heeft. En volgens mij komt de wethouder zo dadelijk ook een woord hebben over Lars Carré. Op dit moment is uh, wethouder Lars Carré aan het praten. Ik sta hier uh, in de gang van het, uh, van het Raadhuis. En alle kinderen staan helemaal klaar om zo meteen geïnstalleerd te worden.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 Maar jullie mogen ook ongevraagd doen. Dus jullie mogen gewoon naar mij als wethouder. met allerlei ideeën en plannen komen. hoe jullie denken dat we Zandvoort een stukje mooier, groener, veiliger. <coughs> uh, kunnen maken. Nou, de burgemeester uh, gaat in de grote stoel zitten. en de kinderen hebben allemaal een plekje om, uh, om te zitten. En zometeen gaat de uitleg beginnen van de burgemeester. Nou, hartelijk welkom en ook namens mij. En Lars, dankjewel voor de inleiding. Fijn dat jullie er allemaal zijn en dat jullie in ieder geval een jaar lang als de kindercommissie in, in gaan zitten. Misschien goed om even te vertellen waar we zijn. We zijn hier in, dat heet de oude kamer van burgemeester en wethouders. Hier vergaderen we vroeger het college van BMW. En hiernaast, dat zei Lars al, dus ik jullie straks even binnenkijken... Uh, is, uh, bij de rondleiding is de zaal gemeenteraad vergadert. En het college van BNW, dus zeg maar, degene die het dagelijkse werk moet doen in de gemeente als bestuurders in de gemeenteraad. Nou, bepaalt wat wij moeten doen voor een groot deel en um, ja, controleert ook al of wij we ons werk goed doen. We gaan over tot de installatie. En dat betekent dat ik één voor één jullie naar voren ga roepen. Uh, ik lees dan de Eet voor, zoals dat met een duur woord heet.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 Jullie kunnen opbijreken. Dat verklaar en beloof ik. Heel goed. APPLAUS nou, dat was de eerste. En nu mag ik ze nog even tekenen, Zodat het echt officieel is. Ja, dat Heel goed, gefeliciteerd. Nou, de en zo gaat het, denk ik, nog wel een tijdje door. Want er zijn eh, ongeveer, eh, ik denk wel, eh, 25 kinderen die het eh, allemaal mee mogen maken. En de wethouder tekent dan ook mee. Ian, Zuurveld. Ik verklaar en beloof het. Heel goed, geefste keer. Jullie kunnen op mij rekenen. Ik vertrouw en ik beloof het.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 Nou ja dat eerst is er een pilot hè dus je bent benieuwd je hebt een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 Wat zal ik daarvan zeggen? Misschien? Ja, meer politiek in de, in de, in de familie? Nee, zeker nee. Nee. Een mooie reportage van de kindercommissie die geïnstalleerd werd. Zo dadelijk praat Geel Hoogman ook nog met uiteraard een paar leden van de kindercommissie. Ik ben heel benieuwd, want dat gaan we zo meteen horen na dit plaatje. Hier zijn de Spuiskuls, nog een keer. Als we het willen doen. Ja, komt kom, ja. You are my future, yeah. My lover, you have got to give Taking it too easy, but that's the way it is oh, What you think about that? Now you know how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 Dat waren de Spice Girls bij de Zoffers Radio op de zaterdagmiddag. En uh, Wannabe, we hebben het over de kindercommissie. Nou, de kinderen die hebben net uh, de eten afgelegd. Dat verklaar en beloof ik. En dat deden ze heel erg uh, goed. En uh, ja, toen kregen ze ook nog een uh, getuigschrift... dat uh, ze inderdaad deelnemen aan de kindercommissie voor dit jaar.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 Grootvader of opa, neem ik aan? Grootvader, ja. grootvader. Ja. en Grootvader? Uh, van een van de, de meisje? Van Liv. Van Liv. Oh ja, oké. Okay. Zij was de eerste, hè? Ja, ze was de eerste, ja. ja, ja. Dus ik zou ze ook wel blijven, denk ik. is een pittige nevin. Heel goed, heel goed. Zitten meer politici in de familie? Uh, nou, ik ben de enige die bij de rijks heeft gewerkt. Oké. Okay. Dus ik heb wel internationale en nationale beleidsontwikkeling gedaan. Oké. Okay, dus van niemand het vreemd heeft het? Ik denk dat ze het van opa een beetje heeft. En daar word je wel trots van, hè? Ja, ik vind het een, vandaar dat ik ook meegekomen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 Zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal. Het tweede helft van de wedstrijd tegen SDLB op Duintjesveld. En uh, ja, Piet Pijper is uh, daarbij aanwezig. Na het plaatje gaan we weer bellen op deze zaterdag. En dan uh, gaan we vragen wat uh, de tweede helft allemaal gaat brengen. 1-3, de rust ingegaan. Dus er is wel werk aan de winkel op deze zaterdag. Nou, laat Bluff, nou net over zaterdag een plaatje gemaakt hebben. De allermooiste straathoek, ruikt naar koffie.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 en als ik haar dan ophaal, zit ze naast me en ze zwijgt. ligt achter ons, we kijken naar elkaar. Het wordt nooit meer hetzelfde, wij hier, de wereld daar. En ik weet wel wat ze denkt nu, we kunnen niet meer terug. Rij alsjeblieft voor altijd door, want alles, alles gaat te vlug.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 En gelukkig uh, is hier in Standvoort uh, de zaterdag ook vaak een uh, sportdag. Zo ook uh, wordt er uh, gevoetbald op het uh, Duintjesveld uiteraard. De tweede helft van vandaag uh, tegen SDOB uit Broek in Waterland. En uh, ja, Piet is daarbij aanwezig. Nogmaals, goedemiddag Piet. Goedemiddag. Ja, hoe is, uh, hoe is de tweede helft uh, gaande en uh, hoe uh, is er uh, gewisseld bijvoorbeeld? We hebben drie, inmiddels drie keer gewisseld, ja. We hebben... Een hele jonge jeugdspeler weer erbij. Een jonge Utah heet die. En we hebben ook een IJsselberg is in de tweede helft in het veld gekomen. En zojuist is de, net, de, de, de, de jonge speler die vandaag voor het eerst meespeelde, die is gewisseld voor uh, Lars van Vierse. Dus we hebben weer een paar jonge spelers erin. We, zijn, we hebben wat kansjes ook gehad zelfs. Het is gewoon een over- en weergaande wedstrijd, het is geen hoog niveau en de tegenstander is wat geroutineerder, maar af en toe hebben we toch een klein kansje net ook van Jesse de Haan die er net naast schiet. Dus we, ja, we voetballen niet zoals we willen, we voetballen van de contine af de tweede helft, dat is niet de eerste keuze van ons, maar goed, we zullen het met de tors niet gered hebben om dat uh, zo ver te krijgen. Dus uh, drie wissels in uh, 58 minuten inmiddels en één uh, drie. en uh, nou goed, we, we geven de moed niet op, en wel dat SDOB, dat ligt wel steeds op de loer en is toch wat ervaren jongens allemaal. En wij met onze jonge broekjes, allemaal, allemaal onze broekjes, zeg maar. Maar ze doen hun best en uh, we kunnen niet zeggen dat ze niet hun best doen. Dus dat is altijd een winst, in ieder geval. En uh, ik, ik verwacht nog wel dat we nog een goaltje of twee maken. Ja, ja en het is ook goed dat, dat ze even aan de beurt heeft... komen, natuurlijk, Piet, om ja, te voetballen. Oh, oh, oh. Er worden heel veel ballen onnodig wel weggegeven op de middenveld, verkeerde moeten en zo. En dan, dat, dat maakt het voor de tegenstander wel vaak makkelijk om dan meteen weer een aanval op te zetten. Maar goed, we hebben het aanval onderbroken. Zandvoort heeft de bal op middenveld en uh, we gaan kijken of we hier uh, de aanval kunnen voortzetten. Nee, nog niet. Schuizer de fluit, twee tegen Zandvoort. Ik zou zeggen 59 minuten laten we wachten. Zodra ik wat weet Epic. ik en dan ook kom ik graag weer terug. Zeker, dankjewel Piet voor okay. dit moment. En straks okay. komen we uiteraard weer bij Piet Pijper terug. Daar op Duintjesveld. Ik ben heel benieuwd of er nog gescoord gaat worden. Inderdaad zoals Piet ook zojuist noemde. Zometeen het tweede uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. En daarin gaan we aandacht besteden aan die o oh zo belangrijke Grand Prix... In Abu Dhabi, ja, want uh, wordt Max kampioen, wordt Norris kampioen, wordt Piastri kampioen. We gaan het allemaal weten zo dadelijk, de spannende kwalificatie. En die nemen we uiteraard ook mee uh, op de radio hier bij Zodport op zaterdag. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren en graag tot zometeen.